Heineken ziet licht herstel na de coronacrisis. Het kwartaal ging het slecht. Vorige maand kwam Heineken met een winstwaarschuwing. De brouwer leed een net overlies van bijna 300 miljoen euro. De omzet daalde met ruim 16% tot 9,2 miljard. Na 50 jaar onderzoek is er een eenvoudige aanpak in beeld tegen het RS-virus dat meldt de Volkskrant. Dat virus kan ernstige luchtweginfecties veroorzaken en is wereldwijd de tweede doodsoorzaak bij jonge kinderen. In Nederland belanden jaarlijks 2000 kinderen met RS in het ziekenhuis. Uit onderzoek blijkt dat één injectie met een antistof pasgeboren kinderen een jaar tegen het virus beschermt. De antistof is getest op bijna duizenden vroeg geboren kinderen. In die groep lag het aantal ziekenhuisopnames 80% lager dan in de controlegroep.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 Verder is volgens de BBC de eerste persoon overleden aan corona op 22 januari. Een maand voordat het eerste officiële geval werd gemeld. Het weer nog bewolkt een aantal buien, mogelijk met onweer. Later op de dag meer zon en het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstand. Pakkenboorden. Komen uit. Zander, zander. Zander is zander. Wie kan die zander? Die zander.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 The way you do tonight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 Als hij komt over hem, komt over hem, komt over hem, komt over hem Dan hielden alle mensen van elkaar Ieder huis had honderd kamers, in elke kamer stond tv En zijn ouders bleven eeuwig leven en hij leefde met ze mee Zien als appetazal. En hij zal niet hoeven leren wat hij eigenlijk. Sneeuw. En Zeltens lag er altijd sneeuw en was het lekker warm.